Achter jou Nog steeds sta ik Achter jou Ja wat Er ooit gebeurd Bij mij Kom je nooit voor een gesloten Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij dan weer, ondergetekende Fred Heij, bij ZFM Zandvoort. En uh, wij gaan uh, tot de klokjes van 7 uur, uh, ja, gaan we een beetje herrie maken. En uh, ja, we gaan een uh, nummer draaien nog eventjes. Uh, alle sterren zwijgen van Jannes. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. De avond die wacht weer op jou. Lacht ons dan toe De morgen vergeet ik maar van Al weet ik niet hoe Wat bij je tochten te doen geworden nacht de Voel ik die leegte weer En vraag je mij om geduld Veel geduld de steden zwijgen als jij straks weer gaat. Het licht dat hoofd hier. Als...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 een kom Want elke keer vraag ik me af Als je weg bent waarom Want bij je toch ten Krijgt de nacht de schuld Voel ik die leegte weer En vraag je mij om geduld veel Alle sterren zwijgen als jij straks weer gaat. Het licht dat tof dat wie jij mij. Zwijgeren als jij straks weer gaat. Het ligt dat doof dat jij mij weer verlaat. Nooit meer nodig zijn. Zo, dat was hier dan Jannes en alle Sterren zwijgen hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, goedemiddag. En uh, dat allemaal op die 106.9. En DAB 9A. En uh, natuurlijk ook uh, wereldwijd internet. WWW ZFM Artiesten. Natuurlijk. En we gaan nog uh, één plaatje draaien... en daarna gaan we naar de Steffie van der Zonde, die hier uh, aanwezig is aan de Tolweg 10A. Uh, en uh, ja, Frans-Duits, hel niet om mij. en haal uh, niet om mij. Zo, eh, lekker hoor. De entertainment for you, zaterdag gast. Ja, en dat is uh, Steffi, van de Zande. Ja, goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Hoe is het? Ja, goed. Ja, ja. nou omstandigheden goed. Ja, nou we <laughs> dachten we rijden hier zo de regen, maar het valt alles mee, dus dat scheelt. Ja, nee. Ja. Hey, um, ja, nou ja, uh, jij bent hier natuurlijk uh, sowieso uh, met jouw nieuwe single, uh, Vriendschap. Ja. Uh, wanneer is die uitgekomen? Uh, hij is, even denken, ja jeetje, we gaan echt ja, alweer terug. Een paar is weken hij... terug. Hè, ja, want, uh, dat is namelijk ju eind juni geweest. Eind juni, ja. Ja, ja, dat ken wel, ik, ja ik ik zat toen op uh, mijn vakantieadres. Dus, uh, ja, <laughs> nou dus dat, ja. Hé, hey, maar um, ja, ik heb natuurlijk eventjes uh, ja, wat, wat muziek naar voren gehaald. Uh, zoals uh, deze, Oeh, die is heel oud. Ik hoor hem bijna niet, maar ik hoor uh, wel dat het uh, een, uh, ja, een oud liedje van uh, Elvis Presley ja. is. Ja, mooi hè. Ja. Dat komt zo hoor. Wat is het, uh, is het hier allemaal mee begonnen? N -n niet per se met dit liedje, maar. Um... Of wacht, dit een, een speciaal... Ja, uh, dit is wel een heel speciaal liedje. Um, ik krijg ook gewoon een brok in mijn keel, want ik heb het echt al heel lang niet gezongen. Oké. Okay. Um, maar ik zong, ik zong dit liedje altijd met mijn vader samen. Uh, en mijn vader is helaas drie jaar geleden plots overleden. Oké. Okay. Dus, um, ja, dus dit heeft een hele speciale betekenis. Aha. Ja, nee, oké. Okay, dus... ik, ik heb het in mijn eentje ooit een keer opgenomen in een, uh, in een studiootje. Heel ja. amateuristisch allemaal. Maar dat heb ik echt gedaan uh, ja, voor vaderdag toen de tijd voor hem. oké. Okay. Dus uh, ja, ja, dat, uh... ja, dat vond hij heel tof. En eigenlijk, maar we hebben het altijd samen gezongen. Het is een duet hè, tussen Elvis Presley en zijn dochter Lisa Marie. Ja. En uh, ja, dus wij hebben dat op een gegeven moment ook uh, gedaan. Ja. Ja, ja, even kijken. Want je zegt een duet, dat is, dat is veel later geweest natuurlijk. Ja. Van, van Elvis Presley, want ik ken hem nog ergens, uh, wat was het, 78 ergens, geloof ik. Uh, nee, helemaal niet. Daarvoor nog. Want hij was overleden in 1977, geloof ik. Dus ja, dat, uh, ja. dat is een van de, van de weinige nummers dat ik zeg van ja, die, uh, die grijpen je altijd aan. Ja, dit, dit is een heel aangrijpend liedje inderdaad. En uh, mijn ouders waren nog niet zo heel lang gescheiden. Dus het had echt nog wel een betekenis ook. Ja, dus eigenlijk een dubbele betekenis. Het, op Ja, op, op, op die absoluut. Vier, ja. En, en ja, wat ik zeg, hij is er nu niet meer. Hij nee. is maar 56 geworden. Dus ja. dat is best wel... Uh, dat ja, is, dus ja. het uh, geeft me een brok is, in mijn keel. Maar ik, ik was hier denk ja. ik een jaar of 16. Oké. Okay. Ja, was nog heel jong. Piep, ja, nou, ja, het, het was <laughs> leuk om te zien dat ja, het uh, zeker. Uh, op YouTube staat. En, uh, ja. Uh, ja, we, we, we, we Kijk, volgens mij hadden we er nog ergens eentje uh, gevonden. <laughs> Met uh, She's Always a Moment to Me. Dat, uh, oh ja. Dat, dat, dat, dat gaan we dadelijk even een stukje ja, van horen. Ja, superleuk. Ben benieuwd. Hé, hey, maar... Um, ja. Uh, de nieuwe single. Ja, de nieuwe single. Ja, vriendschap. Ja, dat is uh, ja. Ja, een heerlijke plaat. Hij doet het lekker in het land... Uh, he, met optredens, uh, het publiek reageert er super goed op. De radio draaien hem lekker mee. Dus uh, ja, voor mij is het denkzaak zaak dat ik uh, iets meer naamsbekendheid ga opbouwen. En dat ik daardoor ook wat meer streams krijg. Ja. Maar voor de rest uh, ja, draait hij echt heel lekker. Nou ja, nu ze dit gehoord hebben gaan ze sowieso streamen. Nou, dat weet ik ja. niet hoor, want hier was ik, hier was ik 16 jaar net begonnen met zingen. Dus ja, uh, ja. Ik, ik denk zelfs nog nooit zangles gehad op, op dat moment. Dus dat, ja, nee, ah, ja, ja, dat, dat ging in ieder geval goed af. Dus, het ging ja, me redelijk ja, goed ja, af. Ja, maar ja, ja ik, ik hoor nog wel uh, wat foutjes her en ja, der. Goed, maar uh, <laughs> ik bedoel, dat, dat maken de beste artiesten nog eens. Absoluut waar. Ja, raken de tekst kwijt of uh, ja. maar daar moet je mee om kunnen gaan. Dus. Ja, absoluut. Ja, dus maar zo bedenk ik me wel. Uh, ja, dat is gewoon. Uh, ik zit dit jaar 20 jaar in het vak. Uh, ik ben begonnen op mijn 14e jaar met ja. zingen en met een beetje optreden. En uh, ja, daarom zeg ik dit. Ja, hier was ik 15 of 16 jaar. Dus ik was echt nog. Echt piep ja. ja. Ja, was je, was je toen ook eh, vanaf die tijd ook een beetje aan het oefenen? Of eh, was dat al veel vroeger? Nee, ja, ik, ik heb mijn hele leven niet anders gedaan dan zingen. Um, mijn ouders die zongen allebei. Er stond altijd muziek eh, in huis aan. Um, dus zingen was voor mij gewoon. Ja. Want jouw ouders zaten zelf ook in de muziek of, ja. Uh? ja, dat klopt. Ja, dus die, die, zij waren een, een duo. En mijn vader die zong ook nog veel alleen. En uh, musicals deden ze ook wel. En dat waren dan niet de musicals waar, hè, waar je nu aan moet denken... als ja. een Elisabeth of zo. Maar dat waren musicals van, van een man bij ons in het dorp... die echt mooie grote musicals maakte. Uh, dus, maar dat was wel heel tof. Mijn vader die zat ook bij de plaatselijke toneelvereniging. De mensen kwamen echt speciaal voor mijn vader. Het was gewoon een entertainer in hart en nieren... Ja een hele goede zanger. Ja. En mijn moeder die, ja, die kon heel goed gewoon die tweede stem erin gooien. En die vond het optreden niet zo heel leuk. Want vond ze het te spannend eigenlijk. Okay. Maar samen vond ze het wel heel erg leuk. Ja. Meer, dus... meer, meer de podiumvrees, zeg maar. Wat, ja. Wat ze had. ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Dus, maar ik was twaalf dat zij uit elkaar gingen. Ja. Uh, dus toen hield het allemaal een beetje op eigenlijk. En, uh, en toen had ik zoiets van, ja, dit vind ik wel erg zonde. Volgens mij is het uh, tijd dat ik, uh, dat ik iets ga doen. Dat jij iets ga doen. Dus dat ben ik gaan doen, ja. ja. Uh, ik denk uh, dat we vriendschap eventjes gaan draaien. Ja, superleuk, ja. Steffi van der Zanden is hier aanwezig in de studio bij ZFM. En uh, ja, zij zingt over vriendschap. Deze avond zal ik me never nooit vergeten... Wij vieren waren aan... Wat een avond uit voor ons als vrienden betekent... Voor ons een weet voor jou een vraag Ik zeg je eerlijk, we gaan vaak tot het randje En daar soms ook ook heen Janken, lachen, gieren, brullen En als je meer wilt weten Ja en of dat goed voelt. Toch? Absoluut. Ja, ja, ja, dat voelt heel goed. Ja, hey, maar, uh, ja hadden we hadden het net even over. Hè. Het is uh, een mooie clip bijgeschoten. Ja. Uh, nou ja, een van je beste vriendinnen of alle van je beste vriendinnen. Mijn, we staan, uh, uh... Ja, mijn, mijn drie beste vriendinnen. Ja, die zitten in de clip. Dat is eigenlijk uh, waar het liedje op gebaseerd is. Okay. En uh, ik ben ook op het onderwerp vriendschap uitgekomen doordat ik met hun uh, aan het aan het videobellen was, want dat doen we elke dag. Okay. En, uh, ik zei, dames. Tot een uh, tof stoel dus. Ja, nou ja, voor hem <laughs> soms misschien. <laughs> maar ja, dat ik teg, tegen de dames zei... Dames, luister, jullie moeten me even helpen. Ik heb een onderwerp nodig voor een liedje. En, uh, en eigenlijk al pratende over de vriendschap... Uh, ja, was het niet zo heel moeilijk om, uh, om daarover te gaan zingen. Ja. Ja. Hey, uh, want uh, ja, Het is niet uh, je eerste single, hè? Nee, zeker niet. Uh, je eerste single... Even kijken. was dat iemand aan me zei? Nee, nee, de eerste was Mijn dag kan niet meer stuk. Die staat er net onder. Ja. <laughs> nee, maar dat, uh, dat was dus je allereerste single? Ja. Een uh, officiële single dan? Mijn allereerste officiële single, ja, absoluut. Ja. Ja. Want uh, had je daarvoor nog wel uh, wat, wat nummers opgenomen? Of, uh, nee, nee, ik heb... Niet, uh, daar, niet ik echt, heb... behalve dan uh, Don't Cry Daddy and, uh, ja, en dat... uh, She's Always a Woman to Me. Ja, en die She's Always a Woman to Me, dat is, dat is gewoon. Ik heb gewoon thuis een mini-studiootje, noem ik het altijd. En dan ga ik gewoon lekker een beetje lopen klooien. En dat liedje zit op dat moment in mijn hoofd en in mijn hart. Denk ik, ik, weet je, ik ga het gewoon eens opnemen. Ja. En meestal plaats ik het niet, maar er zijn van die Behalve liedjes. Behalve deze twee. Er zijn van die liedjes die plaats ik dan wel. Ja, uh, ja en die andere er dus echt al op sinds mijn 16e. Ja. Dus ik heb dat uh, toen ik 15 of 16 was ooit een keer online gegooid. En uh, ik wist niet eens meer dat dat zo was. Tot ja, tot jaar. nu? Nou ja, tot, tot, tot denk okay. twee, twee jaar geleden of zo. Dat iemand oh. mij daarop wees. Oh, okay. Dat ik dacht, oh dat staat er ook nog op, fijn, leuk. Maar ja, aan de andere kant, weet je... Um, ja, je bent jong en uh, je gaat ja. ergens voor. Ja. En dat, uh, dat is wat ik gedaan heb, dus dat is prima. Hé, hey, maar uh, ja, vriendschap is de, dus... De, ja, het nummer is eigenlijk dus gebaseerd op, uh, op, uh, op de, je echte op een, vriendschap. Op een echte, en, op een echte uh, vriendschap. Ja, wij woonden in één straat. En uh, ik woonde toen nog in Almere. En dat is nu uh, bijna een jaar geleden... dat ik daar weg ben gegaan... en dat ik ben verhuisd naar Brabant. Um, dus ja, dan ben je bijna bang... en verwacht je eigenlijk een beetje... dat zo'n vriendschap heel erg gaat verwateren. Ja, uh, ja want dat... hun, hun wonen nog uh, in Almere, zeg maar. Er woonden er nog ja. twee in Almere... en ik en iemand anders dan niet meer. Uh, maar ja, je loopt drieënhalf jaar lang... loop je, elkaar, loop je de deur plat bij elkaar... en ja, uh, uh, zie je elkaar elke dag. Dus het, ja... Je hebt het gevoel van, we hebben echt een vriendschap. Maar blijft dat ook zo op het moment dat je anderhalf uur uit elkaar woont? Ja, ja. ja en al heel snel bleek dat dat bleef. Dat bleef, die vriendschap was echt, weet je wel. Dus ja. We proberen echt uh, tijd voor elkaar te maken en echt uh, af te spreken. We, we bellen nou, ik zeg elke dag, maar misschien wel drie keer per dag soms. Uh, ja, dat is gewoon zo. Dus we ja. hebben gewoon continu contact. En we weten zo'n beetje eigenlijk alles van elkaar. Zeg ik, tot vervelend stoel van de WD helft. Ja, nee, hij kan ook heel goed, met, hij kan ook heel goed uh, opschieten met ze. Dus dat is heel fijn. Okay. Ja, ja nou, dat, is, dat, dat scheelt inderdaad Ze zijn inderdaad altijd wel. welkom bij ons thuis. Ja, dus dat, nou, is, uh, dat is altijd leuk. Ja, ja ondanks dat ze dan uh, zover moeten rijden dan. Ja, ondanks ja. dat. Ja, precies. Ja. ja, nou ja, ik bedoel. Gelukkig hebben we de telefoon. En uh, kunnen we nu dingen die we toen niet konden. Dat is inderdaad wat het is, ja. En, uh, ja. Misschien is dat wel de, de redding zeg maar, van een vriendschap. Uh, in, op, ik denk op dit moment wel. Ja, ik denk dat op ja. dit moment uh, ja, het mooiste wat er is, is die telefoon. Dat je ja, gewoon continu ik, contact uh, kan uh, hebben. Uh, ja, ik ken heel, heel veel mensen van vroeger. Maar uh, ja, ik zie ze eigenlijk niet meer. Nee. Ja, soms ja. per ongeluk. Hè, dan kom je elkaar tegen ergens. En dan, uh, hey, ja. Het is, het is, is inderdaad het? deze dagen heel makkelijk om contact te houden met ja. elkaar. Ja? Ja. Ja. Superleuk. Hey, um, ja, mijn dag kan niet meer stuk. Uh, hoe is dat? Uh, Hebben jullie zelf geschreven? Ben je eigenlijk zelf een, schrijver, of een ik ben, schrijver? Ik ben, ik ja, ze noemen het een co-writer, dus dat betekent: ik, ik ben echt van het verhaal, dus het verhaal zit in mijn hoofd. Ja, ik weet precies waar het over moet gaan. Ik kan dat heel mooi vertellen en uitleggen, en iemand anders moet dat dan maar gewoon opschrijven. Okay. En eigenlijk is het dan vaak zo dat alles wat ik vertel, wordt bijna letterlijk opgeschreven. Um, dus ja, er moet af en toe een rijmend woordje of wat dan ook. Ja, maar dan je, uh, in ieder geval wat het verhaal wat uit, uh... is echt wat het is. Dus ja. ik uh, doe dat samen meestal. Ja. En ook Mijn dag kan niet meer stuk is een uh, autobiografisch liedje. Dus uh, ik heb dat geschreven na mijn scheiding. Ik ben gescheiden uh, vier jaar geleden. En, uh, uh, dus ik heb het geschreven na mijn scheiding. En toen ik hem net leerde kennen eigenlijk. En toen ben je verhuisd? Nee, ik ben oh. het afgelopen jaar pas verhuisd. Oh. Dus ik heb, we hebben echt 3,5 uh, jaar gewacht met samenwonen. Oh, okay. Oké, je hebt uh, echt een beetje gelobbyd. Zeg maar. Wij hebben lekker uh, gelat, zoals dat ja, heet. Ah, ja, ah. zeker. Dus ja, maar het liedje gaat inderdaad over, uh, ja, over iets achter je laten en een nieuw ja. avontuur aangaan. We gaan hem even beluisteren. Superleuk. Mijn dag kan niet meer stuk, Steffie van der Zonde. Entertainment for you, zaterdag, gast. Ja, Steffi van der Zand hier in de studio. En uh, ja, ook een, een lekkere uh, plaats, zeg maar. De, een beetje zingen, een beetje rock'n'roll achtig. Uh. Ja, inderdaad. Het, in mijn eerste plaats, zei ik tegen de producer: het mag best wel een beetje rock'n'roll in hoor. Dat vind ik wel lekker. Ja. <laughs> dus, dat, uh, dus dat hebben we ook gedaan. Ja, dat is ah, ja. Uh, goed gekomen. Het is uh, letterlijk en figuurlijk goed gekomen. Ja, absoluut. Ja, het is... Als ik hem nu terug hoor... Elk, ik luister hem niet zo heel vaak. Dus nee. nu hoor ik hem weer terug en denk ik... Ah, het is toch best wel een leuke plaat eigenlijk. Nee, wat, wat, wat, wat zing je zelf normaal, hè? Ja, ik zing dus wel gewoon Nederlands Dalig. Maar ik moet zeggen dat... Mijn nieuwe single zing ik wel met mijn optredens eigenlijk altijd. Um, maar mijn eerdere liedjes eigenlijk niet... Um, omdat ik merkte dat het in de zaal te onbekend was. En ja, dat is heel lastig om dan echt mee te doen. Mijn nieuwe single is heel makkelijk uh, te onthouden. Uh, als je het één keer hoort, één keer het refrein hoort, dan zing je hem eigenlijk mee. Dus daarom denk ik dat hij het beter doet in het land. Um, en ik probeer altijd... Um, dus ik zing wel Nederlandstalig. Maar ik probeer eigenlijk altijd twee of drie Engelstalige liedjes tussendoor te doen. Maar dan moet je echt denken aan uh, nummers zoals uh, Proud Mary. In een snelle, snelle versie. Uh, of I Will Survive uh, van de Hermes House Band. Dus echt, ja. echt een feest. Ja, ja oké. Okay. Nou ja, ik, mijn dag kan niet meer stuk. Is eigenlijk ook wel een nummer die je uh, ertussen zou kunnen proppen. Um, er zijn optredens dat ik hem wel eens doe. Als die wordt aangevraagd, zing ik hem altijd. Maar... Um, ik zal hem niet zo heel snel altijd uit mezelf zingen. Tenzij ik merk dat de mensen het echt heel leuk vinden als ik eigen muziek zing. Ja, of, ja. of je maakt er een 2.0 van. Dat zou ook nog kunnen. Ah. Ja, dat kan ook nog inderdaad. Ja, dat is, uh, dat is ja. Al, altijd nog een optie. Zeker hè? weten. Even in een nieuw jasje steken en dan, uh, ja, vaak. Ja, zou, zou inderdaad nog kunnen. Ja, toch? Ja, zeker. Hey, um, even kijken hoor. Deze, uh, ja, even kijken. Ja. ja, daar, dat is hem. <laughs> Want deze zing je ook nog steeds? Ja, soms Ook mijn een optreden? Of, uh? mm, niet, uh, alleen op aanvraag Oké, okay, dus niet uh, ter afsluiting van of zo Of uh, zing nee, je dan dat, het laatste rondje? Nee, dan pak ik eigenlijk meestal My Way In de, My in way. de okay. vorm van Shirley Basie Oh, oké okay. En dat was de eerste videoclip? Dus. Dit hè? Ja? Nee, ja, dit heb ik gewoon... Opname in de kast of uh, waar was dat? Ja, dit, dit heb ik ja, gewoon thuis. Gewoon ja. thuis achter mijn bureautje. Oké. Okay. Ja. Gewoon op de slaapkamer en... Uh... Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dat is wel een, een nummer, ja, een gedurfd nummer. Ja, ik, ik denk dat Want, ik, het, ik, ik... De meesten kennen dit nummer. Ja, nee, jazeker. Misschien daarom ook juist wel... Ik, ik durf niet te zeggen waarom ik hem online heb gezet. Maar ik denk dat ik... Uh, het is een gevoel wat ik heb bij dat liedje. En, uh, en daardoor wordt hij voor mij extra mooi. En ja, het komt gewoon uit mijn ziel. Ja. ja. Nou ja, misschien toch maar eens een keertje uitbrengen. Ik heb nog wel een, een heel mooi Nederlandstalig liedje liggen. En dat is een, echt een, een langzaam liedje... En dat is ook echt autobiografisch. Het gaat over mijn vader. En um, dat is echt een heel mooi liedje. En die heb ik geschreven samen met Robin van Beek van Vocal Center. Op een uh, schrijverskamp. Ah, dat is een waanzinnig mooi liedje. Maar zo persoonlijk. Dat ik denk, moet ik dat heel uit gaan brengen. Maar hij gaat echt nog wel een keer komen. Maar wanneer durf ik echt nog niet te zeggen. Ik moet eraan toe zijn. Ja, het is... Uh... Je moet ook kijken of het is het een nummer wat je, wat je tegen de kerst uit gaat brengen... is het een nummer wat je tegen de zomer uit gaat brengen. Ja, dat is dus heel lastig, want het, is, het, het heeft niks met een seizoen te maken, zeg maar. Nee, maar ik bedoel, uh, qua, ja. qua muziek, ja. qua muziekstijl uh, ja, is dat het, altijd wel... Het is uh, een hele lastige keuze, want het is gewoon echt iets wat echt totaal iets anders... dan als, als, ja, als wat je nu van mij gewend bent. Ja. Het, is niet, het nou ja. is niet swingend, zeg maar. Het is nee, maar dit dit, dit is ook niet swingend, maar het is wel een, een nummer ja. die iedereen kent. En, absoluut en, en, waar. Uh, Zeker van mijn leeftijd, die kunnen we dat allemaal meezingen. Ja. Dus, uh, ja, ja, het is ook... Dat is een nummer van Willy Joel, dus, ja. uh, uit de jaren 80. Dus, ja, ja. ja ik, ik, wat dat betreft heb ik denk ik op de een of andere manier een beetje een oude ziel, want ik hou echt van die oude liedjes. Ja, nou, ja. ja. ja, ja. Ik, ik, ik ben sowieso een fan van de, van de jaren 80 muziek. Ja, ja. ja. ja ik, ik ook. Ik de jaren 70, 70 60. Dus ja. ja. ik ben er mee opgegroeid. Echt, dus mijn ouders die, ja, die, die, draaiden alleen maar dat soort dingen en, uh, of Marco Borsato. Dat was mijn moeder helemaal fan van. Ja, ja. Dus ja, dat ja, zijn ja, de dingen. Uh, dat Mar krijg je dan toch mee. Ja, nou, Marco Borsato kan ik me nog indenken. Want uh, ja, uh, de man uh, was gewoon uh, succesvol. Ja. En, en en eigenlijk nog steeds. Want uh, je kan geen top 2000 of top 3000 of 4000. Hij staat ook Hij zit... al een keer of vijftien uh, in. En terecht, weet ja. je, als je zijn, zijn teksten zijn zo, zo goed. Ja. Daar kan echt bijna niemand uh, aan, uh, aan tippen, vind nee. ik persoonlijk. Nee, nou, ja, nou ja, we kennen de schrijver, John Eubank. Dus, ja. Uh, dus, ja, ja, echt een de, ja. dus Maar goed, uh, ja. we hopen dat dat ooit nog eens een keertje uh, recht op zijn foto terecht komt. Dat zou fijn zijn. Ja, ik ja, er een ja. beetje, begin er een hard hoofd in te krijgen. Maar... Nou ja, het, we gaan het, wordt het, zien. het wordt een beetje systematisch, zeg ik altijd. Ja, eh, ja. Omhoog ja. gehouden, terwijl er niks aan de hand is. Laten Wacht. we het zo zeggen. Nee, nee, ja, we gaan het zien. We gaan het afwachten. We hebben, we hebben nog niks gezien qua uh, bewijzen, zeg ik altijd. maar Nee, dat klopt. Hé, hey, um, nou ja, dat was uh, She's Always a Woman to Me. Ja. Uh, wat, wat voor nummers zing je nog meer... Uh, Um, ja ik zing echt van alles dus ik uh, doe um, ja, nou, echt de engelstalige dat je zegt van nou ja, echte, die doe ik regelmatig ja my way van Shirley Bassey ja. ja dat is echt een, een liedje die ik die, die wordt veel aangevraagd ook en um, ook dat is best wel een, een, een ja vind ik wel een pittig liedje um, omdat dat is ook een van de liedjes die, die mijn vader graag zong uh, in de Elvis Presley-stijl dan wel. maar dat, uh, Want hij was ook Elvis-imitator. Dus dat, dat vind ik dan altijd wel lastig. Maar ik moet zeggen, ik heb dat wel een plekje gegeven inmiddels. En uh, ja, dat is gewoon een waanzinnig goed liedje. En ja. ik denk dat iedereen zich er... Uh, iedereen kan zich erin vinden. En iedereen heeft er wel een, een herinnering aan, aan dat liedje. In wat voor situatie dan ook. Dus uh, ja... Eigenlijk zing ik een bijna elk optreden en uh, heb ik altijd wel één of meerdere huilende mensen voor me staan. Ja. En dat is niet altijd makkelijk, want uh, ik ben daar wel gevoelig voor. Ja, want ja. ik ben gewoon een heel emotioneel persoon wat dat betreft. Maar het is ook het mooiste wat er is om muziek is emotie. En, uh, en dat wil ik graag laten, laten beleven. We gaan hem eventjes draaien, maar dan van Elvis Presley. Want ik heb jullie ja, bestje eventjes nee, niet, dat niet bij de hand. Ik ben, ik ben ook Elvis fan, dus kom maar door. Oké. Okay. is near, so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every byway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 without exception, I planned each chartered course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did admire. Heerlijk nummer is dat, hè? Ja, ja. fantastisch. Ja. Ik kan uh, heel erg van genieten hoor, van Elvis. Ja, toch? Ja, niet alleen hey. van het liedje. Nee. <laughs> <laughs> nou ja, de beste man uh, ja, is, is helaas uh, niet meer. Nee. En uh, ja. Gelukkig hebben we zijn muziek nog. Zijn muziek is er nog wel. Uh, even kijken, hoor. we gaan nog even een, uh, een plaatje draaien van uh, Yves Binnensen. En dan gaan we nog eventjes snel iemand bellen. En dan komen we daarna weer ja, bij jou super. terug. Helemaal goed.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 Het duurde te lang, maar we zitten hier als nooit. Dan wat eigenlijk Zo, ja, terug in de tijd. Ja, wat vind je voor deze plaat? Ja, dit is toch gewoon een hit. Ik ja, kan ja. niet anders zeggen. Ik heb mezelf ook in mijn repertoire zitten. Ja, ah, ik wou ja, net ja. zeggen, heb, heb je hem ook wel eens gezongen? Of, uh... ja zeker Ik heb zelfs op mijn TikTok heb ik er een filmpje van staan. Ja. En, uh, ik heb hem toen gezongen, niet afgelopen zomer, maar uh, die zomer ervoor... He, want zo oud is het liedje inmiddels al. Ja. Um, ja, in, uh, in Nijkerk was dat tijdens Nijkerk Live. En uh, ja, dat was echt fantastisch uh, hoe iedereen meedeed. Maar dat filmpje is ook gewoon echt, uh, echt heel veel bekeken. Ja. Nou, ben je even met uh, TikTok uh, nee, nou, gebruiker? Ik, ik, ik ben maar. dus <laughs> zo iemand, als ik zodra er een liedje aankomt... Of, er, of ik heb net een liedje uitgebracht, dan gebruik ik het heel veel. En uh, dan plaats ik ook veel. En daarna vergeet ik het weer. Dus eigenlijk... Ik, zoek echt, ik, ben, we zijn, ik ben echt op zoek naar iemand die, die mij daarin wil ondersteunen en helpen. Van hoe kan ik nou dat het beste aanpakken? TikTok is gewoon echt het, het grootste platform op dit moment... Ja. wat je kan gebruiken uh, als artiest zijnde. Um, maar maar je, je moet er wel verstand van hebben. Nou en ja. heel eerlijk, ik heb er echt geen kaas van gegeten. Je, je moet het levendig houden, laten ik ja. zo zeggen. Ja, ja, ja, ja. Dus echt, je moet blijven ja. posten. En ja, dat vind ik gewoon echt heel lastig. Ja. Dus ik had eigenlijk moeten posten nu dat ik hier zou zitten... En, ja, dat heb ik gewoon niet gedaan. Ik heb het wel op mijn Facebook. Ik ben ouderwet. Ja. Facebook vergeet ik nooit. Nou nee, ja, goed, uh, uh, ja. Facebook wordt nog steeds uh, ja, maar toch, ik toch wel vrij veel gebruikt. Ja, klopt. Maar ik merk wel dat het vooral de oudere generatie en mijn generatie een ouder is. En dat alles daaronder is, is echt wel heel veel Snapchat, TikTok, Instagram. Uh, dat, ja, maar... dat merk ik wel. Ja, maar dan gaat, ja, TikTok uh, is natuurlijk alles uh, van alles wat. Ja, en het is snel, hè? En dat ja. is wat, wat, wat ze willen tegenwoordig. Snelheid. ja Dus je, maar, je filmpjes <laughs> moeten ook niet te lang duren. <laughs> nee, volgens mij is het zo'n filmpje 30 seconden, geloof ik. Max. Ja, nee, je kan, hem, je kan hem tegenwoordig volgens mij ook langer maken. Maar wat ik zeg, ik heb er geen kaas van gegeten. Nee, nee. Ik heb daar ook niet echt in verdiept. Moet ik zeggen heerlijk. Het wordt wel tijd dat ik dat ga doen. Dat is wel wat het is. Ja, nou ja, ik, ik, ik zeg het als ik. Dan heb ik geen tijd meer om te werken, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, dat klopt. Ik denk, ik denk dat het tegenwoordig iets is wat, wat erbij hoort als artiest zijnde. En of je dat nou laat doen, of dat je er hulp bij krijgt of nou, dat je ja. het zelf doet, het hoort er gewoon een beetje bij. Want het is gewoon een promotie. Het is een stukje promotie. Ja, wel, maar goed, kijk, bij Yves is het ook door, door iemand anders gedaan. Hè? Ja, dus, dat klopt. Ja, je moet daar iemand voor hebben die. Uh, ja ja die toch met jouw muziek aan de haal gaat. Dat is het inderdaad. Je moet toch een soort van ontdekt worden. Hè. Dat ja. is wat het is. En ik heb. Ik, ik, ik hoef niet uh, zo groot te worden als een Iberensse. Als een ik wil geen. Uh, ik heb niet. Uh, in mijn hoofd, oh, ik wil, ik wil weet ik het, in de arena staan en ik wil, ik wil de, de nieuwe... Geen idee, Anita Meijer worden, oh, ik noem nou, maar wat. Nou, nou, nou lieg je een klein beetje. Maar. Nee, nee, oh. zeker niet, nee, zeker niet. Nee, ik heb ja. niet de ambitie om een hele grote artiest te worden. Ik, wil, ik, ik leef gewoon van mijn muziek en dat doe ik al, uh, al twintig jaar. nee maar goed, ik, ik, uh, bedoel, kijk, ik, het is altijd leuk natuurlijk als artiest zijn dat je ergens gevraagd wordt en een, een zaal kan vullen. Absoluut. Natuurlijk, en het is leuk als je wat meer bekendheid hebt. Maar ja. wat ik zeg, ik heb geen ambitie om een nee. artiest te worden. Nee, oké, okay, goed. Maar dat, uh, ik wil gewoon lekker, je moet ik wil plezier gewoon, erin blijven juist, houden. Ik wil gewoon ja. mijn optredens blijven doen. En uh, ik vind het het allerleukste om uh, echt met de mensen oog in oog te staan. En contact te hebben met de mensen. En ja. dat doe je nog altijd in de kleinere zalen. En in de grotere zalen heb je dat toch minder. Um, dus geef mij die kleine zaaltjes maar. Echt ja. maar. Ja. ja, het hoeft geen tien om te zijn. En Zeker dat soort niet, dingen. nee. Nou ja, ja, die is uh, ooit uh, natuurlijk ook heel klein begonnen. Absoluut, dus, ja. ja. En, uh, heeft zich uh, jarenlang uh, uh, ingezet als uh, René Vroger natuurlijk. Ja, Tino uh, Vroger. Of, uh, <laughs> ja. En toen toe kwam dit er niet meer af. <laughs> nee, ja, en, en heel eerlijk denk ik dat die, um, vind ik hem nu beter dan dat René Vroger nu is. Dus, um, uh, ja, ik denk dat René Vroger dat... is natuurlijk ook uh, ja, een, het een heeft dagje Zeker, geworden, Het he? heeft uh, zeker met uh, leeftijd te uh, maken, uh, ja. maar... Um, ja, maar laten we eerlijk zijn... ook René Vroger heeft ontzettend goede muziek gemaakt. Ja, en, uh, Maar dat zeker. doet Tino ook en dat doet Tino op zijn manier. En uh, het zijn twee compleet verschillende artiesten. Ja. Ondanks dat ze echt wel eenzelfde snik in hun stem hebben... zijn het echt nou, twee ja, de, compleet andere als je, artiesten. Als je de stemmen naast elkaar zet... dan hoor je eigenlijk bijna niet uh, wie wie is. Ja, ik vind uh, dat de laatste jaren wel minder geworden. Ja, tuurlijk. Omdat uh, René Vroger zijn stem... Uh, ja, dat, ja. dat ja, is gewoon minder geworden. Ja. En uh, ja, wat voor reden, geen idee. Maar. Nee, ja, je wordt een dagje ouder en op het moment dat je gewoon minder. Ge je, je, stemband is een je stemband is een spier. Ja, die moet je uh, gewoon continu. Uh, die moet je trainen. Ja, en dat moet je trainen. blijven doen. Op het moment dat je dat niet meer doet. En dan wordt dan, het gewoon minder. Uh, wordt minder. Ja, ja, dat is gewoon wat het is. Hé, hey, uh, iemand aan mijn uh, zij. Ja. ja, dat liedje heb ik eerlijk gestolen. <laughs> ja, dat ben ik heel eerlijk in. Um, ik, uh, dat liedje, dat, um, dat heb ik ooit gehoord. Tijdens het voorprogramma van Nick en Simon. Daarin stond een Volendamse band. En dat was een gelegenheidsband. En die heette De Kiri's En zij hadden een cd gemaakt. En uh, zij deden het voorprogramma van Nick en Simon in Amsterdam in de Panama. En dit liedje deden zij. En uh, ik was met een groepje vrienden. En met mijn vader en een groep vrienden van mijn vader. En we hoorden dat liedje. En we dachten echt, wauw, dit is, dit is top. Ja. Wat is dit voor iets leuks? <laughs> dit is leuk. Daarna moesten De Kiri's waren klaar met zingen. En kwam kwamen de zaal in om uh, cd'tjes uh, te verkopen. Dus wij hebben toen echt iets van 30 cd'tjes van ze gekocht. Zo ja. van uh, kom maar, we gaan jullie helpen. Daarna moesten Nick en Simon zingen en dat was vreselijk. <laughs> ja, dus iedereen begon ook echt te roepen om de Kiris. Want die, ja, iedereen vond de Kiris leuker. Um, dus uiteindelijk is dat een soort dingetje geworden bij ons in de vriendengroep. En, um... Maar dat was vanwege de genre waarschijnlijk. Sorry? De genre die, die ze uitvoerden En dan daarna ja, nou, met het, Nick Simon, dat was uh... Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Maar ja, het was gewoon dat liedje dat, dat bleef hangen in je hoofd. Dus wij hebben dat echt nog uh, jaren. Daarna hadden we het er nog over. Uh, hè, weet je nog die avond? En alweer ik dat liedje nog. En uh, dat liedje staat gewoon op Spotify ook van de Kiris. Dus uiteindelijk kan je het gewoon terugvinden. Ja. En uh, ik kwam erachter dat die band, dat het een gelegenheidsband was. Dat ze niet meer bestaan. En uh, ik wilde graag een nieuwe zingen. want toen dacht ik: ja, waarom ga ik niet gewoon dat liedje pakken? Want dat ja, uh... is een supergoed nummer. Het, is een, het, het sluit aan bij, bij hè, dat rock and roll-achtige wat ik eerder gemaakt heb. Dus laten we dat gewoon gaan doen. Dus dat hebben we gedaan. Oké, okay, we gaan hem beluisteren. Yes. Iemand aan mij zei. dag gast. Ja, Steffi van de Zonde was dit uh, iemand aan mijn zij. Ja. Autobiografisch. Nee, deze niet. Oh. Nee, dit is. Nee, nee, oh. deze niet. Het, dus de, het, de eerste single wel. Mijn dag kan niet meer stuk. En uh, even denken. Mijn laatste single ook. Vriendschap. En uh, dan heb je dus net iemand aan mijn zij gehoord. Die is dus niet autobiografisch. En uh, dan hebben we er nog een. Dat is uh, jij bent een spetter. En uh, ja. Oké, okay, dat gaat misschien wel gewoon een beetje over mijn partner, ja. Dat kan misschien wel gewoon. Dus die kan, die kan autobiografisch zijn. Oké, okay, dat is ook een single van jou? Ja, dat is ook een single van mij. Ja, ja jij bent een Ja, Dan heb ik wat gemist. Oh jee. <laughs> ja, nou, dat is eigenlijk wel een beetje, ook wel een leuk verhaal. Uh, ik, ik was dus bezig in mijn hoofd al met, uh, ja, er moet nieuwe single komen toen de tijd. En uh, ik was met mijn, beste, met mijn beste maatje aan het praten daarover. En dat is Eddie Wals. Misschien uh, wel bekend hier in de omgeving van de hit Heerlijk naar mijn zin. En uh, we zijn al twintig jaar beste vrienden. Dus ik bespreek dat soort dingen altijd eerst met hem. En toen uh, zei dus hij Stef, jij zingt bijna altijd tijdens je optreden... 'Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Ik zei, ja dat klopt vind ik leuk, vind ik heerlijk. Ja, ja. Dan ga ik helemaal los op. Dat is een heerlijk nummer inderdaad. En uh, toen zei hij van, uh, waarom maak je daar niet... een Nederlandse tekst op? Ik zei, ja, maar dat kan niet. Dan moet je vanaf blijven. Toen zei die, nee? Dat Uiteindelijk ben ik dus naar de producer gegaan. Ik zei, luister, dit is het idee. Wat vind je ervan? En uh, toen zei hij, ja, dat gaan we... We hebben het eerst opgezocht. Is dat ooit gedaan? Heeft iemand er al een Nederlandse tekst op gemaakt? Dat was op dat, op dat moment niet zo. Dus uh, wij hebben dat gewoon gedaan. En uh, ja, dat is best wel iets leuks geworden. Die hele single heeft helemaal niks gedaan... Dus des te jammerder dat er iemand nu uh, wel met uh, een Nederlandse tekst op Wetwas of Fire uh, ja, <laughs> helemaal losgaat. <laughs> maar oké, okay, dat, dat maakt niet uit. Het is, uh, ja, het, we hebben er heel veel lol aan beleefd en dat ja. is denk ik het belangrijkste. Oké, okay. en, en dat was dus wel een uh, autobiografische uh, iets. Nou, jij bent een spetter, is, uh, het is, we hebben er vooral heel veel lol aan beleefd. En we hebben, ik heb, we hebben een beetje een grappige tekst erop gemaakt. Um, het is niet per se autobiografisch, maar je zou kunnen zeggen dat het geschreven is voor iemand ja, die je heel leuk vindt. Nou, ja. Die zit daar naast mij. Ja. Ah, ja, dat, die vind uh, ik nog steeds ik heel mag, leuk. Ik mag helpen voor wel. <laughs> nog steeds. Elke dag meer. Ja, ja nee, daar, gelukkig maar dan. Uh, ja, ik heb uh, hem natuurlijk wel uh, tevoren nou, dus, uh, <laughs> dus we gaan dit. Dus uh, we gaan hem nog eventjes draaien over ja. het nieuws. En dan komen we zo nog uh, even snel bij terug. Super. Ik val van mijn kruk, je kijkt me aan en ik denk ik ga stuk. Oh, wat de heck, maak me gek, zo de knetter. Jij bent een spetter, jij komt binnen als een donderslag. Ik zie de hemel als je naar me lacht. Jij bent de zon, een liefdesbom, zo de knetter. Blussen, Die blik en ik krijg het spontaan de ramen rikken. Tik tik tik tik. Nee, ik heb nooit echt in liefde geloofd Maar ik ga jou niet meer uit mijn hoog. Jij bent de bom en ik ben ook zo de knetter. Is plus een moed. Die blik. En ik krijgen een spontaan daar aan mijn rikken. Tik, tik, tik, tik. Nee, nooit gedacht, maar het blijkt wel het kan. Want heel mijn lijf staat je uren vlam. Jij bent de boom en ik ben op. Zo de knetter. Jij bent een petter. Nee, ik heb nooit echt in liefde geloofd. En ik ben om zo de knetter, jij bent een spetter. Oh, wat de hek, maak me gek, zo de knetter, jij bent een spetter. Nou, eh, ja. Nou, de laatste seconden zijn heen gegaan. Dus, Jij bent uh, uh, ja. ja. Ik wil jou bedanken in ieder geval voor je komst hier. Ja, nee, bedankt dat ik mocht komen. Bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, en uh, nou ja, graag uh, tot de volgende keer. En, We komen uh, zeker terug. Heel veel succes met uh, de nieuwe single. Dankjewel. En ja, uh, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende. Nee, hey, nog.